Twee uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vader van Mohamed Mera, de doodgeschoten schutter uit Toulouse... gaat de Franse politie aanklagen. Volgens zijn advocaat denkt de vader dat zijn zoon is vermoord. Mera werd door de politie doodgeschoten... toen hij tijdens een vuurgevecht zijn omsingelde huis probeerde te ontvluchten. Eerder had hij tijdens onderhandelingen met de politie gezegd... drie aanslagen in het zuiden van Frankrijk te hebben gepleegd. Daarbij kwamen zeven mensen om het leven... onder wie drie leerlingen van een Joodse school. Als Mohammed Mera is begraven dient de vader de aanklacht tegen de Franse veiligheidsdiensten in. In de schietsport mag niet meer worden geoefend op aanvallen met vuurwapens. De zuivere schietsport moet centraal staan. Dat schrijft minister opstelt aan de Tweede Kamer. Tristan van der Vlis, die vorig jaar april een bloedbad aanrichtte in Alfa aan de Rijn, had op een schietsportvereniging getraind op bewegende doelen. Dit soort trainingen wordt nu volgens de minister in de ban gedaan.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 Onderzoekers hebben in de Atlantische Oceaan de raketmotoren gelokaliseerd van de Apollo 11. Dat is de missie waarmee Neil Armstrong in 1969 naar de maan ging. De twee motoren zijn van de eerste trap van de Saturnus raket, die dus zoals gepland na drie minuten terugviel in de oceaan. De motoren liggen op 4200 meter diepte. De topman van internetwinkel Amazon heeft de raketmotoren ontdekt en wil ze boven water halen en tentoonstellen in een museum. Dan is weer nog vannacht nog op de meeste plaatsen helder. Minimum temperatuur 4 graden. Overdag meer bewolking. Het wordt 11 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. nacht allemaal, welkom bij de nachting, de het muziekprogramma van Radio 1. En we begonnen deze nacht met de stem van Brenda Russell. En de zangeres die zong If Only For One Night afkomstig van haar titeloze debuutalbum dat in 1979 verscheen de zangeres leeft nog steeds. En is op dit moment uh, 63 jaar oud, Brenda Russell dus. De nacht ging dan dus tot 6 uur. Heel veel muziek hier op Radio 1... met onder andere aandacht voor een eigen opname. I Will Follow Rivers bijvoorbeeld. Dat is een um, nummer 1 hit op dit moment. Je vindt het ook nog in een andere versie terug in de hitparade. Het bijna origineel uh, van uh, Leeky Lee. Het uh, oer-origineel, dat was vorig jaar al een hit... maar er is op een gegeven moment ook een uh, remix van gemaakt... door The Magician. Dat staat op dit moment in de hitparade. Maar de cover vind je op dit moment uh, op nummer 1, en die is van de Belgische band Triggerfinger. Maar ik heb nog een andere cover... Een Nederlands artiest. Ja, Blautun. Ja, Die heeft dat ook opgenomen. In een hele aparte sessie. Dit ga je het komend uur horen. En ik laat je ook nog uh, een stukje oude soulmuziek horen. En dat komt dan weer voor in een Franse film. Die uh, onlangs hier in Nederland uh, in de bioscopen in première is gegaan. Maar eerst even muziek uit Drenthe. Daniel Lohuis. We hebben net een nieuw album gemaakt onder de titel Gunder. Wel nieuw, is ook weer een paar maanden oud onderhand. En daar staat dit op. Ze bennen er benauwder voor jou als ze je veel Als ik begrijp, dus ik bedoel Daniel Lewis. Bij onze oma Johan. Die woont in de Schonebeek. Gingen wij hem al als kinderen Fietsen in de laatste week. Van de grote vakantie. Deurbaar gevind door zaten heel veel adders, Maar om Johan jongen zien, om me jongen Ze bampen nodig voor jou als niet voor haar. Wees normaal niet bang, anders heb ze daar naar deur. Deze ex van Huur, zo van nou, toeda maar. Ging wij de park in, dag een om in de wildernis. En ik zie continu, door lukken beren, ik mij niet vergees, maar ze Jumping Jack, Jack Flash van de Rolling Stones. Lopen hm. heel goed nog, maar dit ook je mag het graag horen. Een van mijn favoriete tracks uit Gunders, het meest recente album van Daniel Lohus. Afgelopen avond was hij nog in Franeker waar hij een optreden gaf in de Korenbeurs. En vanavond kun je hem gaan zien in Raalte. Het Hoftheater heeft zijn deuren geopend voor het publiek dat komt. Maar ook voor Daniel Lohus, die daar op het podium zal staan. En dit is dan de muziek waar ik het over had die in een film te horen is. Namelijk in een film, een Franse film, Enthousiable. Een komische film. Ik kan hem je aanbevelen. Als je inderdaad een leuke avond wil hebben met een glimlach thuis wil komen... dan hoor je in die film September van Earth, Wind and Fire. Van Earth, Wind and Fire. Een mooi stukje solo muziek dat je tegenkomt in de Franse film Entouchable, een komische film. Uh, waar gaat die film over? Het gaat over een uh, schatrijke man, Philippe. En de man die is gekluisterd aan de rolstoel, heeft uh, thuiszorg nodig. Maar die thuiszorg die wordt vanwege zijn hoge inkomen niet gesubsidieerd door de gemeente. Dus hij heeft. Uh, particuliere hulp nodig. En op een gegeven moment is hij op zoek naar een aantal uh, verzorgers... of liever zeg naar één verzorger. Daarvoor houdt hij een sollicitatieronde... en bij zich meldt hem een zekere Dries... of komt uit uh, Senegal. Dries heeft namelijk een handtekening nodig... omdat hij... Uh, afhankelijk is van een uitkering. En hij moet van tijd tot tijd overleggen dat hij heeft gesolliciteerd. Op die manier komt hij bij uh, de rijke Philippe terecht... en wil alleen maar een handtekening van hem. Maar Filip is toch wel uh, onder de indruk van uh, deze uh, bijzondere Senegalees. die geen enkele bescheidenheid in zich heeft... En hij vraagt om de andere dag terug te komen. Uiteindelijk draaide het er dan op uit dat uh, deze Senegalees Dries... de verzorger wordt van Philippe. Nou, dat uitzicht dan gedurende de hele film... met de meest waanzinnige, hilarische situaties. Kortom, lachen als je gaat kijken naar Enthousiabelen. Met die muziek dus ook van Earth, Wind Fire en andere soulmuziek. Want daar is die Dries, de Senegalees, erg gek op, op soulmuziek. De nacht ging dan ons bij de vader op Radio 1... Tijd voor drie eenvoudige liedjes. De eerste van de Shins. that i can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 People oh, yeah, here don't want whoa 700 million Sing a simple song of freedom. morning when we Found. You're in trouble when you found it hard. Sing a simple song en zo kan je luisteren naar een opname 1969. Je hoorde de groep Sly de Family Stone. Afkomstig van het vierde studioalbum dat de band maakte onder de noemer Stand. Naast de stand stonden dan ook uh, dit Sing a Simple Song op, maar ook Everyday People. En niet te vergeten, I Want to Take Your Hire. waarvan ze tijdens Woodstock ook een gigantische, uh, vrije versie hebben gemaakt. Goed, Sly and the Family Stone met uh, Sing a Simple Song... de voor Simple Song of Freedom, de stem van Tim Harden... uit dezelfde periode was dat, uh, net als uh, die periode van Sly and the Family Stone. Tim Harden, hij leeft inmiddels niet meer, is ook niet zo oud geworden. 41 jaar is hij geworden en hij overleed in 1980 aan een uh, overdosis aan drugs... En daarvoor hoorde je dan recent materiaal van een band die afgelopen zondag nog uh, te zien was in Paradiso de Shins. Ze komen uit Amerika en hun meest recente hit heette Simple Song. Het is zover dan deze drie eenvoudige liedjes. Ja, een eenvoudige en ook mooi en zeer gewaardeerd liedje dat is I Will Follow Rivers. Op dit moment een nummer één hit in de versie van Triggerfinger. Een cover is dat, de origineels van Leeke Lee Ik heb nog een andere coverversie voor je. En die is net als die van Triggerfinger ook gemaakt... tijdens het ochtendprogramma van Giel Bede. Je gaat luisteren naar onze vriend Blauwtsoen. Oh, I back you. Can I follow? Oh, I ask you. Why not away? Ocean, where I unravel. Be my only. Be the water where I I'm waiting. You're my river running high, run deep. Zo kan dat ook. En dat is een hele fraaie versie geworden van uh, Blauwtoon. Dat I Will Follow Rivers Blauwtsoen. Die vanavond uh, te zien is in Breda. Hij treedt erop in de Mest. Um, morgen dan kan je hem bekeken in Zwolle. Hedon, daar is het theater waar hij zal staan. En overmorgen dan treedt hij op in Hengelo in de Metropool. Blauwtoon dus. En hij gaat nog uh, meerdere optredens doen de komende zomer. Dan zo zal hij hem bijvoorbeeld uh, met paas... Uh, tegenkomen op het Paaspopfestival, het eerste openluchtpopfestival uh, popfestival van het seizoen Paaspopfestival in Schijndel. Blauwtsoen, die staat op de affiche en op 5 mei dan is hij aanwezig op diverse bevrijdingsfestivals, onder andere de Haag, Utrecht en Zwolle Blauwzoen. Hier dus met I Will Follow Rivers. Bobby Womack had grootste plannen voor. Uh... Dit jaar. Binnenkort verschijnt er een uh, vrije album onder de titel The Bravest Man in the Universe. Maar onlangs moest hij naar het ziekenhuis toe. Vanwege uh, gezondheidsklachten bij hem werd darmkanker geconstateerd. En zeer binnenkort gaat hij onder het mes. Maar dat neemt niet weg dat The Bravest Man in the universe uit zal komen. Maar daar een prachtnummer. Please forgive my heart. I could try. Say I'm sorry. But that won't be quiet enough oh. To let you know pain that I feel And it just won't let up Oh, it feels Like the sky is falling And the clouds Frozen in. Where did I lose control? Where did it all begin? Please forgive my heart. It's not that the problem. The My Heart. Wat staat op zijn meest recente album dat nog moet uitkomen? Het album dat als titel heeft The Bravest Man in the Universe. Hij gaat dus onder het mes vanwege het feit dat bij hem darmkanker is geconstateerd. We mogen hopen dat de release van het album in juni zal geschieden. In de situatie dat hij weer helemaal gezond mag zijn en op een spoedig herstel mag rekenen. Dit wordt het nummer Eden van Hoeve Ik dat werd. Voor het eerst opgenomen in 1998. Maar het was een grote wens van uh, Alex Calier van Hoeve Ik om een aantal nummers van Hoeve Ik nog eens een keer opnieuw op te nemen. Maar dan met een groot orkest en niet met synthesizers. En die wens van Alex die is gehonoreerd. Er is nu een album uit onder de titel With Orchestra. De grote hits van Hoeve Ik. Daarop onder andere Eden... Did you ever think of me as your best friend? Did I ever think of you Het Vlaamse gezelschap Hoeve van Ik en Eden in de nieuwe versie, waarbij ze samenwerken met een groot orkest. With Orchestra, dat is de titel van het album waarop dit Eden te horen is. En er zijn nog een aantal concerten gepland met Hoeveel van Ik en het grote orkest. Uh, de dichtstbijzijnde zijn de concerten, die zijn uh, 27, 28 en 29 april in de koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Maar de belangstelling is zo groot voor die concerten dat die drie uh, voorstellingen inmiddels zijn uitverkocht. Er is er wel nog eentje in Parijs, maar in Café de la Danse... Er zijn nog kaarten voor verkrijgbaar in Praag, ook nog op 5 mei. En wil je in de buurt blijven, het Sportpaleis in Antwerpen, 26 oktober. Daar zijn ook nog kaartjes voor verkrijgbaar, maar dat is nog zover weg. Tegen die tijd zijn de blaadjes alweer van de bomen die er nu nog aan moeten komen. De man die je zo dadelijk gaat horen komt ook naar Nederland toe. Ook alweer 70 jaar oud. En dat allemaal in het kader van een album dat 25 jaar bestaat. 25 jaar geleden kwam Graceland uit. In het kader van Paulsharmen en de Graceland Tour. Joseph's face was black as night. The pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere. En he walked his day.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 Zijn 70 jaar nu is hij in een goed gezelschap. Want dat geldt voor Paul McCartney, Bob Dylan, Ringo Starr, om er eens een paar op te noemen. Ik kan een niet te vergeten. Je hoorde Paul Samen met een nummer van het album Graceland. En Graceland kwam 25 jaar geleden uit, de LP. Destijds ook een CD. Ik kan me herinneren, dat was de eerste CD die ik had... 1987 en een andere CD die ik toen had dat was Kinder voor Kinderen dat was nu voor mijn dochtertje die met zo weer moeder is Zo gaat dat inderdaad? Um, nou, even serieus bij de les blijven. Uh, Paul Samen Graceland uh, dat is dus uh, de, het album dat 25 jaar geleden uitkwam en in het kader daarvan een jubileum Tour de Graceland Tour. Paul Samen die komt 18 juli in Ziggo Dome. Daar zal hij uh, het complete oeuvre van Graceland nog eens een keer gaan spelen. En ja, daarmee kreeg je natuurlijk niet een avond vol met twaalf liedjes. Dus hij zal ook nog uh, andere successen uit zijn omvangrijke oeuvre ten gehoor brengen. Paul Samen dus, 18 juli in Ziggedoom, in Amsterdam. En je hoorde Paul Samen hier met Linda Ronstedt met een liedje uit... Uh, Graceland, The African Skies. Zo dadelijk, het leukste uit met koppen deel 1... Lonely boy, and drew gold. Uit de PVV stapt, omdat hij het niet eens was met hoe het uh, in zijn partij eraan toe gaat. Hero gaat alleen verder en laat papageert aan zijn lot over. Rutte is de meerderheid feitelijk kwijt. En dus niemand kan nu onder heer, om Hero Brinkman heen. Wij ook niet en daarom, u ziet hem, hebben we hem uitgenodigd. Hij is hier, hij gaat voor ons zingen. Dames en heren, Hero Brinkman. Vast. Er zijn er drie technici bezig om de apparatuur op te starten. Want uh, Hero Brinkman is een, uh, een tapeartiest. Hij heeft zeggen, wel, wel zang, wel tekst, maar de tape moet worden opgestart. Want zonder tape is Hero nergens. Nee. In principe... Ah! Dat nou is de tape. Nou Hero nog. Ik ben Hero. Ik was van de PVV. Maar sinds kort doet deze jongen niet meer mee Want na zes jaar Weet je waar ik achter kwam De PVV is best wel tegen de islam En ik ben hier al en ik zei Hey Geert, luister eens naar mij Want hoe jij tegen moslims doet Is dat nou eigenlijk wel goed En met dat pole nu Is dat niet een beetje cru? Hey Geert, snap je wat ik bedoel Maar hij zei, hero, hou je smoel Was wat ik deed, dus greep ik toch weer naar de fles voor ik naar huis toe reed. Want ik had goede ideeën. Ik heb van alles geprobeerd met een jongere afdeling, gekozen leider en democratisering. Maar het werd allemaal genegeerd, Geert, En toen dacht Hero oh ja. Hallo, van mij hoeft het niet meer zo. Ik stap gewoon uit de partij en dan draait alles ineens om mij. Om Al die aandacht stel je voor, ik ga in de eentje door. En over zeg een jaar of twee, dan ben ik hier al de premier. Dat nog steeds. Ik ben heel niet naïef. Ik ben gewoon heel positief. Ik word de baas, ik grijp de macht. Ja, Geert, dat had je niet gedacht. Ik heb jouw zaad zo lang geslikt. Maar ik spuug het terug in je gezicht de hele wereld staat versteld want ik ben heel ik ben een held ik ben heel een held Stranglers in 1977, No More Heroes. Daarvoor Hero en dat werd gezongen door Niels van der Laan. Een van de cabaretiers die elke zaterdag te beluisteren is in Sprekers met Koppen. En daarvoor had je dan Andrew Gold, Lonely Boy. Waarin hij werd geassisteerd, net als Paul Simon eerder, door Linda Ronstedt. Linda die in de achtergrond vocale te horen was in dat Lonely Boy, een hit voor Andrew Gold in 1976. Jan van der Putten komt er zo aan en daarna Tom Jones.